Welkom. Ja, we zijn bezig met een, een spreektour van veertien uh, dagen achter elkaar overal in Nederland. Het is wel intensief, want de drie maanden dat we in Israël waren was ook waren zeer intensief. Het schudden is begonnen. Hé hey Gerard, uh, lieve broer, wachter. Ja. ja, hè? Gerard is wachter en heeft een aantal keer waargenomen voor ons. Als wij er niet zijn, dan Gerard loopt Gerard over de muur. Het is gewoon heel intensief. Maar we leven in schokkende dagen, lieve mensen. Het schudden is begonnen. En dat voel je gewoon in de hemelse gewesten. Je voelt het gewoon. Het schudden is begonnen. Maar je ziet het ook gewoon met je fysieke ogen. Je ziet het om je heen. En, uh, dus het was voor ons heel intensief. intensief. Veel mensen, soms liepen we met meer dan 100 mensen over de muur, jongens... Ik weet niet wat me overkomt. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Hè? Als wachter wil je met een kleine groep in de bres gaan staan. En als er zo'n grote groep komt, dan ben je meer een, een soort gids. En ik ben geen gids, ik ben wachter. Maar het geeft ook aan dat we eigenlijk behoefte hebben aan meer wachters. Meer zonen, meer dochters die niet in de gaarkeuken gaan werken. Dat is ook goed hoor trouwens, ik stimuleer dat. Maar er zal ook een college komen van wachters die als vrijwilliger de muur op gaan. En om Sion's wil niet meer zullen zwijgen. Om Jeruzalem's wil niet meer stil zullen zijn. Hé, hey, broertje van me. Dus we leven in exciting days. En ook tijdens de tour die we nu gedaan hebben. De afgelopen 10, 11 dagen. Onvoorstelbaar jongens. Wat er gebeurt bij de mensen die komen. Er is een, ik noem het een heilige ontevredenheid... ...met de huidige situatie, de huidige status quo. Mensen hebben het wel gezien. Ze geloven het wel. Haken af, kerkdeuren sluiten. Lieve mensen, God zet strepen. God zet voortdurend strepen. En er is weer een streep gezet. God is opgestaan om zich over Sion te ontfermen. De kerk mist dat volkomen, dat moment... Die miste dat al in 1948. Vraag me niet hoe het mogelijk is. Maar in 1948 had ze het al in, niet in de gaten. Dat na 2000 jaar christendom. 2000 jaar christendom. Waarin we de vijand van het Joodse volk geworden zijn. Want dat is de realiteit. 2000 jaar christendom. We hebben in naam van Christus, kruis en kerk het Joodse volk verwoest jongens. Het leven volstrekt onmogelijk gemaakt. Joden hebben niet geleden door de... Door de moslims, in feite was dat zelfs in Andalusië, en in Spanje was dat nog de morentijd, was zelfs nog een glorie voor het Joodse volk. Klinkt gek, maar zo is het. Niet door de Chinezen, niet door de Japanners, niet door Afrika, niet door Zuid-Amerika, maar Europa, lieve mensen, in naam van Christus, kruis en kerk hebben we de Joden vernietigd. Of het nou de inquisitie was, of je laat je dopen, Jood, of je zult branden op de brandstapel. En daar stonden ze jongens, omdat ze zich niet wilden laten dopen, stonden ze in de fik. Tienduizenden. En dan hielden we ze nog een crucifix voor ook. Op hun laatste levende blik. De kruistochten. Ik hoef het allemaal niet te vertellen. De kruistochten, daar gingen we jongens. Stelletje Hollanders, Vlamingen, Fransen. Hups, wij zijn het geestelijk Israël. De kerk is het geestelijk Israël. Laten we Jeruzalem heroveren op de moslims en op de Joden. En laten we vast in Duitsland begon beginnen. Dus daar gingen we, jongens. Hups, oké, met de zegen van de paus: dood aan de Joden. Nou, jongens, jullie weten het, de kruistochten. Dat is in feite de enige moment in de geschiedenis. dat er geen Joden meer in Jeruzalem leefden, zo dramatisch is het moorden geweest. Het bloed was tot boven kniehoogte gingen door de straten van Jeruzalem. Van lijken en bloed van doden, vermoorde joden. Dit is de realiteit, jongens, van 2000 jaar Christenom. De pogroms, Russische priesters met, met de paasdienst. Neem je knuppels mee, jongens, naar de kerk. Neem je knuppels mee. Want zij hebben Jezus Christus, onze Christus, vermoord... En dan gingen we jongens naar buiten met onze knuppels. Dood aan de joden. Met de zegen van de priester. Moet ik nog iets zeggen over het zwijgen tijdens de Shoah, de holocaust? Christelijk Europa. Christelijk Europa zweeg. Toen die idiote huisschilder uit Oostenrijk. Zes miljoen van Gods oogappel. Zijn lieveling. Zijn parel. Zijn duifje. Zijn... ...hartsgeliefde vermoorden. En wij zwegen. Niet alleen zwijgen. De Lutherse priesters hieven hun handen. Heil, ziek heil Hitler. Zo stonden ze. Ik heb de foto's. Ze komen in mijn volgende boek. En zeker, ik zegen, dat doe ik altijd. Ik omhels de rechtvaardigen onder jullie. Je ouders, je grootouders. Die de joden geholpen hebben, want ze zijn er. En ik omhels ze. En God zal ze omhelzen. Maar we zullen eerlijk moeten zijn. We zullen in de spiegel moeten kijken, jongens. Christelijk Europa stond toe dat 6 miljoen Joden vernietigd werden. Met andere woorden, het christendom is voor de Jood een drama geworden. Een drama tot op de huidige dag. Nog steeds halen PKN-leiders het in hun hoofd om kritische letters naar, li, li, brieven naar Estrel te schrijven. Waar halen ze de godspe vandaan? In plaats van zeggen... schaamte bedekt mijn gezicht! Schaamte bedekt mijn gezicht! Schrijven ze nog een brief op hoge poten. Ik daag studenten aan... pak ze bij hun witte bef. Pak ze bij hun witte bef. En roep ze ter verantwoording. 2000 jaar vervangingsleer, jongens. Heeft ons het bos ingestuurd. Wat? Het... De woestijn ingestuurd. 2000 jaar misleiding. Laatst zei iemand. Zou je niet moeten proberen om predikanten wat gunstiger te stemmen? Na 2000 jaar misleiding. Dat heeft geen enkele zin. Veroordeel ik de kerk? Nee. Veroordeelt een arts een patiënt die doodziek is? Maar het is tijd jongens dat we een... Machtige diagnose stellen. 2000 jaar christendom, patiënt comatueus. De zwanenzang is ingezet. Dood, ziek. Heeft geen bal te maken met veroordeling. Heeft te maken met diagnose stellen. Heftig hè, jongens, mag het wel jongens? Jack, waar is Jack? Oké, okay. jij krijgt de, brie de brieven wel hè, en zo. Ik zit, ik zit straks weer in Jeruzalem, jongens. Ik ben ook niet boos, hoor. Sommige mensen denken dat ik boos ben. Dat ben ik helemaal niet. Maar we zullen, het is tijd dat we eerlijk worden, jongens, met elkaar. 2000 jaar christendom. Tel uit je winst. Het punt is... ...dat God heeft het Joodse volk verblind. Dat weten we. En verdoofd. Ik zal het even voordoen. En zo liep het Joodse volk 2000 jaar... ...over deze aarde... Maar gelukkig waren wij er, wij die de Heer kenden, die de Vader kenden, de God van Israël. En wij zouden ze wel bij de hand nemen. God heeft het volk verblind, lieve schat. God heeft het volk verdoofd, opdat het heil naar ons zou kunnen komen. Wij zitten hier dankzij de verblindheid en de verdoofdheid van het Joodse volk. In plaats van dat volk nou... Doodgeknuffeld hadden. hebben we ze doodgeknuppeld, lieve schatten. Maar we. Ja, dat zeg ik net. Ik zeg, ik omhels de mensen die dat doen. Maar geef nu een schat, geef niet schat. Nee, maar ik heb het net genoemd. Jouw schat, dat klopt. Klopt. Maar weet je, luister maar gewoon. Ja. Kijk, als mensen zich niet opwinden, maak ik me pas zorgen. Ik zeg wel eens: als mensen tegen mij zeggen, het was een evenwichtig verhaal, dan zeg ik tegen Joker: wat heb ik nou weer verkeerd gezegd? Want ook dat moet afgelopen zijn, jongens. Het evenwichtig christendom. Als Jezus een evenwichtige Calvinist was geweest, was hij nooit gekruisigd. Evenwichtige Calvinisten worden niet gekruisigd, schrijf ik in mijn tweede boek. En dat is het probleem. Wij maken onderdeel uit van de kerk van Laodicea. Openbaring 3. Menende rijk te zijn, ach jongens wij weten het. Laodicea betekent gerechtigheid aan het volk. Daarom staat het in het oude testament ook in het meervoud. Het is niet zozeer een plek, het is een beweging. Democratie. We hebben godsrechten ingeruild voor mensenrechten. En kijk naar het resultaat. Wij bezoeken allemaal een democratische gemeente. Dat realiseer je misschien niet zo. Was u maar koud of was u maar heet. Maar omdat u lauw bent, spuug ik u uit. Ja, dat staat er niet hoor. voor de klassiekers onder jullie. Je weet wat er staat, het woordje emeo. Emeo betekent echt kotsen. Kots ik u uit, staat er in de letterlijke vertaling. Zum kotsen, zegt man Deutsch. Jongens, God is het helemaal zat, dat middelmatig, humaan, evenwichtig christendom. Waar was Joshua evenwichtig? Waar waren de apostelen evenwichtig? Welke apostel, welke discipel is evenwichtig aan zijn einde gekomen? We hebben niet in de gaten, jongens, hoe we de plank misgeslagen hebben. Politiek correct, religieus correct, dobberen we met de modderstroom mee. Maar het zijn de levende vissen die tegen de stroom inzwemmen, lieve schatten. En sowieso, om bij de bron te komen... ...om bij de bron te komen, moet je tegen de stroom inzwemmen. Dat kan niet anders. En wij leven in een tijd... ...wij leven in een tijd... Dat een heilige rest zou op gaan staan. En vele van die heilige rest zitten hier. Mensen zeggen wel eens: Heb jij een boodschap voor de kerk? Nee, ik heb geen boodschap voor de kerk. Waarom niet? De kerk van Laodicea die dobbert verder naar Rome. Maar binnen die gemeente, binnen de kerk, zal een heilige rest een Gideonsbende opstaan, een groep mensen die heilig ontevreden zijn. Een groep mensen die zeggen, ik wil tot mijn bestemming komen. Ik ben dat middelmatige, evenwichtige, helemaal zat. Ik ben bereid om die beker te drinken. Ik ben bereid om die prijs te betalen. Ja, ik ben bereid om te sterven. Niet meer ik leef, maar Yeshua leeft in mij. Die generatie. Die gaat er toe doen. De kerk gaat er niet meer toe doen. De zwanenzang is ingezet, nogmaals. Het zal een kleine rest zijn, een Gideonsbende. Die zal gaan staan, bereid om de prijs te betalen. Een generatie die niet zegt, dat is niet mijn ding. Dat is niet mijn ding. Laatst op de muur was een leuke zuster, schat. Ze genoot van die proclamatiewandelingen. En ze kwam naar me toe, die proclamatiewandelingen vond ik echt erg. Maar die, maar die confrontatie met de kerk, dat was niet mijn ding. Ik heb het letterlijk in mijn boek genomen, in mijn tweede boek. Jongens, ik vond hem fantastisch. Ik kon hem zo inlijsten. Maar dit is typisch Laodicea. Wij willen fijne dingen doen met elkaar. Fijne dingen doen. Maar confronteren is niet mijn ding. Lieve schat, Yeshua deed niet anders. De apostelen deden niet anders. Anders. Vraag maar aan de farizeeën en de schriftgeleerden. Zelfs als ze uitgenodigd werden thuis, was Yeshua nog vrij grof tegen degene. Weet je, je kent die vrouw die, dat, die met haar olie, of met haar tranen, de voeten waste van Yeshua. Maar dan zeiden de fariseeën, dat kan u toch niet toestaan. Weet u wie dat is? Heb ik niet gelezen op internet. <lacht> en toen zei Yeshua, ja, jij hebt mijn voeten niet gewassen, lieve schat. Dus meteen confronteren, dat is niet correct. Hij zou moeten zeggen, van, nou, misschien hebben we het daar nog een keer over. Jongens, het evangelie is anders dan wij denken. Het is anders. Het is confronterend. Maar het is ook verschilmakend. Het is ook tot je bestemming komend. Worden wie jij bent. Worden wie jij bent. Dat kan alleen maar door Yeshua. Welke psychiater je ook bezoekt, welke psycholoog je ook bezoekt, als je met jezelf in de knoop zit. Er is maar één oplossing, want God heeft ons zo gemaakt. Je kunt maar alleen worden wie je bent, door Yeshua. Of je nou gelooft of niet, dat maakt er helemaal niks uit. Door te sterven aan jezelf. Door te zeggen, Vader, dank u wel dat u de prijs heeft betaald voor mij. Met u ben ik gestorven, maar met u ben ik wel opgestaan ook. In u. Daarom heb ik ook nog altijd moeite gehad met die mensen met die bandjes. Wat would Jezus doen? Wat did hij do, vent? Het is een ander verhaal. Wat would Jezus doen? Dan moet je de Bijbel even lezen. Het is niet zozeer dat we gaan lijken op Yeshua. Maar Paulus maakte zich zorgen omdat hij zag dat mensen niet openbaar... Yeshua werd niet openbaar in de mensen. Lees maar, Galaten, Efeze kan je dat allemaal terugleggen? Hij maakte zo, Yeshua wordt niet openbaar in u. Dat is het probleem van de gemeente, lieve mensen. We zijn politiek correcte democraten geworden met een religieus tintje. Nou, ik niet! Mij zul je daar niet aantreffen in dat gezelschap. Die deur is al een tijdje achter me gesloten. Die kerk zal het verschil niet maken. Integendeel. Integendeel. Tjongejonge, het is wel stevig hoor. U bent er alweer. U, u, u, u woont hier in de buurt, hè? Ja, leuk, hè? Ja, toch? Ja, het is een soort huissamenkomst dit. Hè? De koffie komt zo, hoor. Lieve mensen, het probleem is dat... Paulus had dat al in de gaten. De brief aan de Romeinen, de brief aan de Romeinen dat was al een bewijs dat Paulus, Paulus maakte zijn grote zorgen over de gemeente. Hij had in de gaten dat wij het evangelie bij de joden weg wilden halen. Terwijl Israël was uitgekozen om het heil en het licht te zijn voor de wereld. Het heil is uit de meervoud, joden. Ze zouden niet alleen het heil brengen, ze zouden ook het heil en het licht zijn, lezen we in de profeten. Maar hij had in de gaten, dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. Dus hij voelde al nattigheid en hij schreef toen de brief aan de Romeinen. Jongens, pas nou op! En dan stelt hij die vraag in Romeinen 11, heeft God Israël dan verstoten? En wat lezen we dan? volstrekt, in het in de King James staat, God forbid. Het is de krachtigste ontkenning in de Engelse taal. God forbid. Wees nou niet hoogmoedig, die joden. Niet u draagt de wortel, maar de wortel, Israël, draagt U. En dat ging maar door. Pas nou op, ik waarschuw jullie, ik waarschuw jullie, maar we zijn erin getuind. En toen kregen we de vernietiging natuurlijk van Titus, jaar 70. En wat gebeurde er jongens, de kerk ging eigenlijk helemaal naar Rome. Hier in Rome. En toen kregen we de kerkvaders, de een na de ander. Christos Thomas, Martion, Origenes, Julianus, noem ze maar op. Uiteindelijk Augustinus natuurlijk. En de een na de ander, die knipte Israël van de gemeente af. En wat was hun conclusie? Israël heeft afgedaan. Israël heeft de Messias gekruisigd. Vanaf nu is de christelijke kerk het geestelijk Israël. En dat ging maar door. Dat ging maar door. Israël werd afgewezen en de heidenen waren het geestelijk Israël. En we noemen dat, met een mooi woord, de vervangingsleer. Alsof je een paar gebruikte batterijen van je zaklampje verwisselt. De werkelijkheid is, is het dat het de grootste diefstal in het menselijk bestaan is. Daar waar God Israël heeft uitverkoren, uit alle landen staat er... Niet omdat u het machtigste land bent, maar u bent het kleinste van allemaal. Maar omdat ik u lief had, heb ik u uitgekozen. Israël is uitgekozen, lieve mensen. Israël werd uitgekozen. Uit alle landen. Omdat ik het lief had. De een na de andere tekst. Zoek maar na. En wat meenden wij te doen voor nou, nu. nu? Nu, ze hebben gefaald, ze hebben er een potje van gemaakt. Op naar Rome. Wij zijn het uitverkoren volk. Het uitverkoren kerkvolk. En toen kreeg je Constantijn de Grote. Constantijn de Grote, die kwam zogenaamd tot bekering. En denk je nou werkelijk, jongens, even je geestelijke intelligentie. Ik heb het altijd: je hebt IQ, je hebt EQ, maar je hebt GU, GQ, geestelijke intelligentie. En die ontbreekt nog alles. Denk je nou werkelijk dat een Romeinse keizer, dat er één haar op zijn hoofd is, die zou knielen en buigen voor een jood met de naam Yeshua? Wat denk je? Nee, absoluut, niet. absoluut niet. Denk je dat een Romeinse keizer zou knielen en buigen en tot aanbidding overgaan van een god met de naam de god van Abraham, Isaac, Isaac? Jacob, de god van Israël, wat denk je zelf? Geen haar op zijn hoofd zou erover pijnzen om dat te doen. Integendeel, tijdens het concilie van Nicea zei hij, we moeten niets in stand houden. Wat maar op enigerlei wijze doet denken aan het dat vermalendijde Joodse volk. En zo veranderde hij het paasfeest en nog andere dagen. Juist. Jongens, dit is de realiteit. En hoe noemde hij deze nieuwe richting? Christendom. Welkom in Christendom. Welkom in Rome. Dit is onze voorgeschiedenis. Met andere woorden, lieve schatten. Jullie zijn niet opgegroeid in het kamp van Jeruzalem. Ik loop er weer even heen. Het kamp van Jacob. Maar christendom is opgevoed in het kamp van Rome, lieve schatten. Het kamp van de tegenstander van Jacob, namelijk Esau. En wat er op het ogenblik gaande is: in de hemelse gewesten, dat is een strijd. Dat is de broederstrijd tussen Jacob en Esau. Jacob gepresenteerd door de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van leven. Versus de God Allah. De God van dood, terreur, onderwerping, incest en noem maar op. Het is een broederstrijd die zichtbaar wordt in de gigantische strijd die nu heerst tussen leven en dood. Dat is er op het ogenblik gaande. Het probleem is dat christendom ontwikkeld is in het kamp van Ezou, Rome. Want een andere naam voor Rome is Edom. Waar hoor ik dat noemen? Edom. Want de Jood, zoals je weet, noemt Rome al eeuwen, eeuwen, eeuwenlang Edom. Onze wortels liggen in Edom, lieve schat. De vijand van Jacob. Edom is Ezou. Even voor het gemak. De onwetendheid hierover is gigantisch. Wanneer heb je de laatste preekje over gehoord? Terwijl het in Israël algemeen is. Ik zal een klein voorbeeldje geven. Toen de Engelsen het mandaatgebied hadden en de deur sloten voor de Joden. dan staat er in een Joods geschiedenisboek. De Engelse christelijke edomieten sloten de deur. Christenom hoort in Edom thuis. En niet in Jacob. Dat verklaart ook de aversie... ...tegen het Joodse volk... ...van het christendom. Dat verklaart ook waarom 2000 jaar christendom de ...aardvijand gemaakt heeft van het Joodse volk. Doordat wij deze olijfboom... ...schitterende boom... ...ontworteld hebben, lieve schatten. We hebben die olijfboom ontworteld... ...we hebben de Joodse takken eraf gehakt onderweg... ...naar Rome gebracht... ...en proberen te planten. Maar hij hield niet... Hij hield niet, hij wilde niet aarde, dus hebben we er een kruis onderaan getimmerd een piek opgezet, ballen, kaarsjes en ballen en we hebben er een kerstboom van gemaakt. Dat zijn onze wortels geworden. Maar lieve mensen, wij zijn niet geworteld op een kerstboom, maar als, ent, als takken geënt op de olijfboom Israël. En daarom lees je ook in, in, in Amos 9 vers 11, dat God zal Israël terug planten, planten. Denk eens aan die boom, die olijfboom. God zal Israël terugplanten. Kijk eens jongens. Terugplanten in haar eigen grond. En ze zullen nooit meer worden uitgerukt, lieve schat. God zal de vervallen hut van David herstellen. En dat is niet de charistelijke kerk. Heftig hè, jongens. Als je, dit voor het, als je mij voor het eerst hoort, weet ik het hoor. Weet ik precies hoe je, je nu voelt. Van jongen, jonge, wat een gozer. Maar het zal tijd worden, jongens. Je kunt nog weg, maar ja, je hebt het al gehoord. Ik drink even wat. Maar het is ernstig, jongens. Het is ernstig. Ernstig. We moeten elkaar aankijken, gelovigen. Het is gewoon ernstig. Want het heeft ons zoveel verdriet gedaan, jongens. 2000 jaar christendom. Niet alleen naar de joden. Wij, wij vergeten één ding. Weet je, het evangelie, zoals wij het gebracht hebben, is tot heil geworden van ons, zoals wij hier zitten. Halleluja. Halleluja. Weet je, wij verheugen ons. Maar heb je er wel eens bij nagedacht dat het voor jood een vloek is geweest? Wat heeft het de joden gebracht, ons blije evangelie? We hebben, ze, we hebben ze in elkaar getrimd, jongens. En we doen het nog. Het zijn de uitzonderingen. Het zijn de uitzonderingen die opstaan. En die het verschil maken. Dus er is iets mis met dat evangelie. Ja. Het is niet zo moeilijk. Want Rut zei niet voor niks. Uw God is mijn God. Maar nou komt hij. En uw volk. Is mijn volk. En wat heeft christendom gezegd? Uw God is mijn God. Maar dat volk van u, dat mag u houden. 2000 jaar Christendom, jongens. En nu, de mensen die Israël kennen, en die er vaak komen, en die er wonen, zoals ik zelf, wij zijn vertrouwd met het huilen van de Jood. Het huilen van de Jood. Nog steeds. Het, het wantrouwen naar ons. Het huilen. Ik heb, eh, Joke, we hebben verschillende keren. Als we de feesten meevieren. We hebben vrienden. En dan worden we wel uitgenodigd. Voor Pessach enzovoort. En dan afloopt. Dan komen de vragen. Dan komt de vraag. Dan, komt het, dan komen de tranen. Hoe kan het nou toch? Hoe kan het nou toch, jongens? Dat jullie ons zo vernietigd hebben. Hè? Joke, Jook, laatst. Oh, oh, oh. krachtige vouw. Weet je. Krachtige vrouw, die nodig ons uit. En daar ging ze jongens. Ze ging onder, onderuit. onderuit. Ze heeft ons zo lief. Ze is gek op Joken en mij. Ze weet dat we zuiver zijn. Dat we geen geheime agenda hebben. Dat we niet evangeliseren. Maar niet te min jongens, na afloop van het eten. Begon ze zo te huilen. Hoe kan het nou jongens? Dat mensen zoals jullie ons zo vernietigd hebben. Ja jongens, dit is het. Israël is kapot jongens pot gemaakt. 2000 jaar christendom, jongens. Ik weet niet of je het je realiseert. Terwijl Paulus zegt. we zullen ze tot jaloersheid wekken. Precies het tegenovergestelde is gebeurd. En dit is het drama van vandaag. En de kerk gaat gewoon door, jongens. Nog maar een conferentie. Nog maar een thema week. Nog maar een studie. Actief. Moorloord, moorloord. Maar we hebben niet in de gaten hoe laat het is op het horloge van God. We hebben geen idee. En nu staan de wachters op. Wij leven in hele spannende dagen, hele cruciale dagen. Op het ogenblik roept God jou. Ik zeg het rustig, jou. De heilige rest. Niet de kerk, zal ik ook heel eerlijk zeggen. Ik ben geen romanticus. Ik zeg niet van nou laten we bidden dat de kerk... Zal niet gebeuren. Is ook niet geprofeteerd. Als je de profeten kent. De kerk gaat door. Er staat zelfs ga uit van haar. Ik zal dat niet te actief maken nu. Maar jongens zo ernstig is het. Dat gaat door. De kerk gaat door naar Rome. Vergis je niet. Dat, dat schip stuur je niet meer. Maar God roept op het ogenblik zonen en dochters... Van elke leeftijd, elke kerkelijke achtergrond en elk milieu roept hij op. Kom mijn dochter, kom mijn zoon, ga staan, ga staan, ga staan. Beleid je schuld en dat doen wij elke dag, Jook en ik. Elke dag zeggen we vader, schaamte bedekt ons gezicht. En we zeggen ook nooit vergeef hun of vergeef hen. Vergeef de, de kruisvaders, vergeet, vergeet de inquisiteurs. Het gebed van een wachter luidt anders. Het gebed van een wachter luidt, vergeef ons. En dat is een gebed wat maar weinig christenen kunnen nazeggen. Want wij hebben een dramatisch gevoel van rechtvaardigheid in Nederland. Nee, mijn ouders waren goed in de oorlog. Nee, ik heb niks tegen joden. Nou en? Het geheim van een wachter is dat hij zich identificeert met de zondaar. Ik zal het heel sterk, want ik heb een kort tijd, jammer genoeg. Oh nee, ik heb nog wel even, toch? Als een groep Duitsers met ons meeloopt, ik weet niet eens of jullie weten wat ik doe, ik loop dus elke dag over de muren van Jeruzalem met Joken. God heeft ons zeven jaar geleden geroepen, en vijf jaar lang lopen we nu al elke dag over de muren van Jeruzalem, en we staan in de Bres voor het Joodse volk, maar ook voor het lichaam van gelovigen, voor de gemeente. Juist doordat we schuld beleiden, staan we ook voor de gemeente in de Bres. Dus we distanciëren ons niet van de gemeente. Integendeel, juist omdat we onderdeel uitmaken van de gemeente, zijn we zo gepassioneerd. Wordt niet helemaal begrepen soms, maar dat maakt niet zoveel uit. Mozes, die zei niet vergeef hen, maar vergeef ons. Nehemia zei niet vergeef hen. Nehemia zei zelfs vergeef ons en mijn eigen familie. Daniel zei niet vergeef ons. Hen, terwijl Daniel rechtvaardig was. Hij was een rechtvaardige. Dat weten we allemaal. Maar Daniel sprak die woorden, vergeef ons. Wij hebben gezondigd. Wij hebben ons niet gehouden aan uw voorschriften. Wij hebben er een potje van gemaakt. Daniel 9, lees maar. Schaamte bedekt mijn gezicht, zo eindigt Daniel. Dit is het gebed van de wachter. Dit zou de hele gemeente moeten uitroepen en niet één keer... Maar voortdurend. Want het Grieks denken zegt als we dat nou één keer gedaan hebben, en dan kunnen we daarna weer door. Typisch Grieks denkend. In het koninkrijksdenken, het Joods denken, is het een houding, een hartsgesteldheid. Dus wij hebben elke dag die houding. Als we met een Joods, Joodse familie, ont, als we die ontmoeten, dan zullen we, als, dat, als het een inhoudelijk gesprek wordt, zullen we er niet aan kunnen ontkomen door te zeggen. van we, hebben, we kennen onze christelijke geschiedenisboekjes: schaamte, bedekt. Ons gezicht. Terwijl ik dan zogenaamd een rechtvaardiger zou kunnen zijn. Opgevoed met een Israël geliefd milieu, ouders in het verzet enzovoort. Maar dat is totaal irrelevant. Irrelevant. Net als Yeshua voor jou. Yeshua heeft zich met jou geïdentificeerd. Apart, hè? Yeshua, het beeld van de wachter, heeft zich met jou geïdentificeerd. Met mij. En een wachter identificeert zich dus met zijn eigen volk. Wij. En als er nogmaals, als een Duitse groep schuldbeleid, en dat gebeurt heel veel. Moet je je even voorstellen, Duitse jongvolwassenen, die zeggen vader vergeef mijn, mijn opa en oma. Kan je dat voorstellen? Gebaseerd op Jezaja 60 vers 14. De zonen van uw onderdrukkers zullen komen en zich neerbuigen voor deze stad. Deemoedig staat erbij. En dat gebeurt. Duitsers komen massaal naar de muur en buigen neer voor de God van Abraham, Isaac en Jacob en beleiden schuld van hun, van hun voorouders. Moet je even voorstellen. Wat doet deze rare Hollander dan? Je zult het niet geloven, maar ik ga bij die Duitsers staan. Ik ga bij die Duitsers staan. En als Duitse mensen schuld beleiden, dan sta ik daarbij. En dan zeg ik niet, het is toch wat, zij hebben gezondigd. Dan zeg ik, vader, wij hebben gezondigd. De kerk zal dit nooit begrijpen. Maar de heilige rest weet onmiddellijk waar ik het over heb. Want het is niet onze barmhartigheid die ertoe doet, maar God, onze rechtvaardigheid, maar Gods barmhartigheid. Ik herhaal het. Het is niet onze rechtvaardigheid die doorslaggevend is, maar het is Gods barmhartigheid. Lees Daniel 9, dan hoef ik hier niet heel ver op in te gaan. Heel belangrijk voor een wachter. Maar je ziet onmiddellijk het onderscheid. Je ziet onmiddellijk het verschil tussen A en B. En ik moet heel eerlijk zeggen, het zijn vooral de Hollanders die met een enorm rechtvaardigheidsgevoel naar de muur komen... Ja nee, dat, euh, ja, ik, ik, ik kan daar toch niks mee hoor. Nee, mijn ouders waren goed. Deze man staat veel verder van de kern dan hij zelf in de gaten heeft. Een wachter buigt. Een wachter beleidt zijn schuld. Niet eenmaal, maar elke dag als het zo uitkomt. Elke dag als het zo uitkomt. Omdat het een hartsgesteldheid is. Goed, dus 2000 jaar geleden is hier in Rome christendom geboren. Dus nogmaals, christendom kom je niet in de Bijbel tegen. Christendom is religie die zich ontdaan heeft van Israël. Christendom is ontstaan en populair geworden in de vierde eeuw. En heeft zich daarna ontwikkeld tot een machtsinstituut. Een religieus machtsinstituut. Dat is Christendom, even voor de goede verstaander. Met andere woorden, je voelt wel aan dat ik mezelf al een hele tijd geen christen noem. Want Israël is de kern van het boek van God. De Bijbel draait om Israël. Het is geschreven door Joden en geschreven voor Joden. En als het gericht is aan niet-joden, dan staat dat er speciaal bijvermeld. Ook aan de vreemdeling die binnen uw poort is. Ook voor de heidenen. Ook voor de volken. Dan staat dat er altijd bijvermeld. Als het er niet bijvermeld is, geldt het voor Israël, lieve mensen. Met andere woorden, nee, lieve predikant die laatst naar me toekwam. Hij dacht een goede beurt te maken. Ja, in onze gemeente is Israël een interessant thema. Lieve schat, niet Israël is een thema, maar jij bent een thema in de Bijbel. Want in de Bijbel draait het om Israël en zijn wij een interessant thema. Mag ik je in herinnering brengen het hoofdstuk Handelingen 15. Er kwamen voor het eerst niet joden tot geloof... Jullie kennen het wel, neem ik aan, in het Nieuw Testament. Wat moeten we met die niet-Joden? Moeten die zich aan de wet houden? Moeten die even naar de dokter voor een korte kleine ingreep? Even pijnlijk, knietjes bij elkaar. Mannen. Flink zijn, even flink zijn. Moeten zij zich aan de wet houden? Moeten dit? Maar dat, Er kwam een woordenstrijd, staat er in de Bijbel. Een woordenstrijd. Lees maar na, handelingen 15. Want er kwamen niet-Joden... Tot geloof. Hoe kan het? Ja, ik zal het nog erger vertellen. De heilige geest viel zelfs op ze. Dat kan toch niet waar wezen. Op niet-Joden. Met andere woorden, wie? Was er nou werkelijk een thema? De Jood of de niet-Jood? Zie je wat er omgedraaid is, jongens, in 2000 jaar Christenom? Wij hebben Israël tot een thema gedegradeerd. Terwijl de werkelijkheid is dat wij... Erbij komen. Wij worden medeburgers, medebewoners en mede erfgenamen van het burgerschap van. Ja, dat wil ik horen, jongens. Van het burgerschap van Israël. Dat staat er in Efeze jongens. Wij komen erbij. Wij zijn geënt op de edele olijfboom. Nee, christenen, wij spelen niet. De eerste viool in het worship orkest. Israël is de concertmeester van dat concert. Maar wij hebben die eerste plek ingenomen. Wij spelen de eerste viool. Lieve mensen, wij zullen die eerste viool aan onze Joodse broer moeten geven. En we zeggen tegen hem, gij zijt de concertmeester van dit orkest. En dan geeft hij ons de tweede viool. Maar je zult horen dat het orkest stukken beter speelt en mooier speelt. Israël heeft de plek die het toe behoort. En wij hebben die tweede viool. En opeens kunnen we ontspannen meespelen en klinkt het niet meer vals. Dit is de verhouding. En het wonder doet zich voor. Zodra wij onderscheid ontvangen en onze positie leren kennen... dat we medeburgers zijn, mede-muzikanten en mede-erfgenamen... vervult een diepe vrede en vreugde je hart. En ieder die Israël deze plek toedient... zal dat ervaren uit eigen leven. Er komt een diepe vreugde in je hart als je Israël de plek geeft... ...die je toebehoort. Als je je realiseert... ...wij komen er bij. Goed, 2000 jaar. Ik ga nog even weer naar Rome hoor. 2000 jaar Christendom jongens... ...heeft ons tot de aardsvijand gemaakt... ...van Jeruzalem. 2000 jaar lang... ...heeft Jeruzalem geschreeuwd naar God. 2000 jaar lang... ...terwijl wij ze uitmoorden... ...vernietigden... ...en onderdrukte, hun kinderen wegroofden bij de gezinnen om ze een christelijke opvoeding te geven. Honderden, duizenden kleine kinderen hebben we weggesleurd uit de schreeuwende Joodse handen. We geven jullie een christelijke op. Lees de boeken, jongens. Vernietigd hebben we ze. De inquisitie, jongens. Niet te geloven. De kruistochten. Maar ook de middeleeuwen. En het Joodse volk maar schreeuwen. Maar mijn God, mijn God dan toch? Waar bent u dan toch? Wij zijn toch het Joodse volk? U bent toch de God van Israël? Waar bent u nou? Ze hebben geschreeuwd jongens. Psalm 69 vers 4. Mijn keel is schor geschreeuwd. En mijn ogen zijn vermoeid van het uitzien naar mijn God. Met andere woorden, precies dezelfde woorden die Yeshua sprak op Golgotha. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En zoals Yeshua twee dagen verlaten werd en de derde dag opstond, zo is Israël twee dagen verlaten, 2000 jaar. En God keek niet naar ze om. Dat is de werkelijkheid. De hemel was van koper, staat er. Deuteronomium. Geschreeuwd hebben ze. God Hield van ze. Het is eigenlijk, moet je het vergelijken met ouders. Als je wat ouder bent, vader, moeder. En je hebt kinderen die uit huis gaan. Met ruzie. Met tranen in je ogen laat je je kinderen gaan. Soms verdwijnen ze voor een tijd uit je leven. Maar je houdt die liefde voor ze. Zo was het met Israël. Twee dagen, 2000 jaar lang. Waar ze uit zicht verdwenen. Maar dan lees je in Jeremia heel mooi 31. Maar ik heb u altijd lief gehad. Heel mooi. Die liefde is nooit verminderd. Maar God heeft zich teruggetrokken. 2000 jaar lang. Net zoals hij dat bij Yeshua deed. Bij Jonah in de walvis. Bij Israël. Maar wat is er gebeurd na 2000 jaar? 1948. Na de Shoah. Na de Holocaust. Heeft God gezegd. En nu is het. Welletjes. Is dat een zoon van je? Nu is het welletjes. Toen heeft God een streep gezet. En dan lezen we in psalm 102 vers 14. Ik ben opgestaan om mij over Sion te ontfermen. 1948 jongens en wij zijn ooggetuigen daarvan. Na 2000 jaar dramatische wildernis. Er was geen Israël meer. Het was een woestenij. Moerassen. Bomen werden gekapt. Het was een drama daar, het was voorzegd in voor de profeet, jullie kennen dat, hè? het zal als een woestijn worden. Er zal geen mens meer doorheen trekken. Lees maar, Jeremia. Maar na 1948, jongens, God is opgestaan om zich over Sion te ontfermen. En kijk eens wat er gebeurd is in die paar jaar. Ik ben zo'n beetje zo oud, nog net niet. 150 jaar geleden, jongens, woonden er 22.000 mensen in Jeruzalem. 22.000, Elburg, Hillegom. Vandaag 790.000. God is opgestaan om zich over Sion te ontfermen. Het Joodse volk keer terug, lieve mensen. Jeruzalem is weer herbouwd. Jeruzalem is weer herwoond, bewoond. Ruïnes worden herbouwd, zijn inmiddels herbouwd. Kinderen spelen op de pleinen, ouden van dagen hangen op hun rollators. Vervulling van profetie, dat is wel de nieuwste vertaling hoor, waar ik nu uit citeer. Wijngaarden geplant, wijn gedronken, boomgaarden geplant, fruit gegeten. Bruid en bruidegom zullen weer zingen en juichen in de straten. De feesten weer gevierd, lieve mensen. Wij zijn ooggetuigen van het herstel van Israël na 2000 jaar. Kerk, ontwaak! Lopen we dan op de muur te horen, jullie ons wel eens roepen op de muur of niet? Wij schreeuwen wat af en we denken dat moeten ze horen. Kerk, ontwaak, jongens. Na 2000 jaar dramatisch christendom is God opgestaan en is het herstel begonnen. En we hebben stront in onze ogen. Dat zal ik het nou zeggen of niet? Maar we zitten in Den Haag, dat moet kunnen. Kak, kak, kak. We hebben kak in onze ogen. We hebben het niet in de gaten jongens. We hebben het gemist. We hebben het gemist en we blijven kritische brieven schrijven. Als de vrienden van Job. Even een tip. Als je morgen het boek Job gaat lezen, ga het lezen. Job is Israël. De vrienden van Job is de kerk. Ik heb daar in mijn tweede boek uitgebreid een studie over gemaakt. Ik ga daar ook niet verder op in. Maar neem het maar voor mij aan. Net zoals Job realiseerde, Job realiseerde zich niet wat er werkelijk aan de hand was. Omdat er een afspraak was tussen God en Satan. Dus Job realiseerde zich niet wat er aan de hand was. Dat is net als met Israël. Israël realiseert zich niet waarom ze verblind zijn. Nog steeds, zegt mijn buurman. Maar waar, waar was God dan toch in Auschwitz? Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Precies hetzelfde. Maar God is opgestaan, lieve mensen. God is opgestaan om zich over Sion te ontfermen. En jij gaat... Een rol spelen in dat herstel van Israël. Want God doet niets buiten jou en mij om. God gebruikt jouw armen. Jouw spierballen. Jouw oren, jouw ogen, jouw neus, jouw mond. Jouw omhelzing, jouw hart. Jouw passie, jouw liefde. Jouw geduld. Jouw oren om te luisteren. Jouw oren zijn Yeshua's oren. Jouw armen zijn Yeshua's armen. Jouw omhelzing is Yeshua's omhelzing. Jouw spierballen zijn Yeshua's die hen terug tillen naar huis. We zullen ze op onze schouder dragen naar huis. Zo zit het in elkaar jongens. De kerk weet niet waar ik het over heb. Maar de heilige rest wel. De heilige rest wel. De Gideonsbende begrijpt donders goed waar ik het over heb. En daarom richt ik me ook alleen tot de Gideonsbende, tot de heilige rest. En nu? En nu? Nu leven we in zeer beslissende dagen. Zoals God een streep zette in 1948, heeft hij opnieuw een streep gezet... En dat is rond 9-11 geweest. Rond 9-11. Rond de eeuwwisseling. Dat is de meeste ontgaan. Dat is bijna iedereen ontgaan. Maar God heeft een hele krachtige streep gezet. Het is na 9-11 dat de kerk op drift is geslagen. Na 9-11 is de kerk het spoor volstrekt bijster. Richtingloos noemen we dat. Richtingloos dobberen we rond. We hebben geen idee welke antwoorden moeten geven op deze tijd. We hebben geen idee wat we met de islam aan moeten. Met minderheidsgroepen. We hebben geen idee hoe onze houding naar Israël moet zijn. Laatst kreeg een vriend van mij in Israël een, een, een, een mailtje van de voorganger. Heb jij het idee dat Israël nog een rol van betekenis zal spelen in deze tijd? Zeven jaar academische studie jongens. Je had veel beter vakken kunnen vullen bij Albert Heijn. Had hij nog wat kunnen verdienen. De kennis van een strijkijzer. Ik, ik zeg wel eens. Als een struisvogel met las ogen steken we onze kop in de, in de Hollandse Polderklei. Geen idee wat er aan de hand is. Een andere kwam naar mij toe, een vrouw. Ja, een grote Amsterdamse gemeente, een van de grootste van Nederland. Zouden wij, voorganger, zouden wij aan mogen geven dat er een stond is voor Israël over veertien dagen... zou ik dat even van het podium mogen afkondigen? Nou, nee, nee, nee, nee, want Israël is niet onze core business. Core business. Core priority, Engels woord. Als nee. kuikens roep ik dan. Ik hou me in, hoor. Ik weet het. Ik beheers me. Ik, jullie zullen wel zeggen, ik kan het niet wat krachtiger. Maar ja, om nou met Johannes te dopen... Andere te zeggen, vind ik ook weer zo wat. Maar dit is zo ongelooflijk infantiel en stom. De man heeft het inzicht nogmaals van, een, van nul. En helaas veel gemeenteleden ook. Een kleine rest, broeder. Een kleine rest. Israël... Weet je, de schijnwerpers van God zijn totaal op Israël komen te staan. Dat verklaart de richtingloosheid van de gemeente. Nou moet je bij ons eens in de gemeente komen. Heel fijn hoor, fijne aanbiddingsdienst. Bespaar me de moeite. Vergelijk het met de Titanic. Toen de Titanic tegen die ijsberg aanvoer... hebben de mensen geen stootje gevoeld. Heb je die film wel eens gezien? Niemand had in de gaten dat er een ijsberg was geraakt. Aan dek ging de muziek gewoon door. De drankjes werden uitgeserveerd. De aanbiddingsdienst ging gewoon door, jongens. Het was fantastisch aan dek, maar het schip was reddeloos verloren. Dit is een beeld van de kerk vandaag. Uiterlijk. Gebeuren er nog prachtige dingen. God is soeverein. Mensen worden aangeraakt. Mensen worden genezen. Luister goed wat ik zeg. Dus ik ontken dat helemaal niet. Maar het schip is reddeloos verloren. En ik kan maar één zeggen. Pak de reddingsploie. De Laat ze gaan. En verlaat het schip. Van Rome. Terug. Naar Jeruzalem. En ik weet het. De kerk weet niet waar ik het over heb. De kerk vaart gewoon door op dat schip. Bye. Nog een lied. Suster Truus, heeft u nog een lied? Fijn. Fijn woord. Heftig hè jongens. Maar het moet jongens. We zullen uit een ander vaatje moeten tappen. Het vaatje van de wijze maagden. Weet je, de wijze maagden, dat verhaal van de wijze en de dwaze maagden, wij dumpen dat meestal naar de kindernevendienst. Leuk verhaal. Ja, maar dat hebben ze al zes keer gehoord. Maakt niet uit, je prachtig verhaal. Jij maakt het zij kan het zo mooi vertellen. Maar lieve mensen, dat verhaal is het meest profetische verhaal voor de gemeente vandaag. Want ik kan de voetstappen van de Messias al horen, jongens. Messias Yeshua komt terug. Hij komt terug, jongens. Hij komt terug. En de wijze maagden horen zijn voetstappen. Die staan op en die zorgen dat die kruik met olie helemaal vol is. Helemaal vol. En de dwaze maagden zeggen, laten we nog een lied zingen. Snap je waar ik heen wil? Snap je waar ik heen wil, jongens? Wees scherp. Probeer te verstaan hoe laat het is op Gods horloge. Op welke pagina van de Bijbel het boek open ligt. De Messias komt terug. En wat staat er over die wijzen in het maagden? Ze waren allen moe. Lees maar eens. Ze waren allen moe. Bek af inderdaad. Ook de wijze maagden waren bek af, lieve mensen. Wij zijn met elkaar bek af. Er zit hier niemand zonder tranen. Er zit hier niemand zonder een schreeuw van zijn hart. Niemand die hier achterloos heen is gekomen. We zijn bek af. De wijze en dwaze maagden. Het verschil is niet zozeer of we moe zijn of niet. Maar of je je keuk gevuld hebt met olie. Nou kom ik bij de kern van mijn verhaal, want dit is allemaal nog inleiding hoor. Soms eindig ik zelfs zonder dat ik tot een preek gekomen ben. Die jack, hè? het is wat hè. Die jack is ook een vogel hè, die gast. Wat een mooi mens jongens. Toen Yeshua naar de aarde kwam, wie werd er voorafgaand aan zijn komst gestuurd? Johannes de Doper. Was de Johannes de Doper een predikant die zeven jaar academie achter de rug had of drie jaar bijbelschool? Nee. Dat was hij niet. Was hij iemand die elke week een andere preek van internet downloadde? Nee. Was hij creatief? Had hij elke keer weer een nieuwe openbaring, een ander woord, een ander, andere teaching, een andere leerling? Nee jongens. Johannes de Doper had maar één verhaal. En hoe klonk dat zo'n beetje? Bekeer je! Want de Messias komt eraan. Zorg dat je klaar bent. Want de Messias komt eraan. Bereid de weg. Ruim stenen op. Want de Messias komt eraan. Hij had geen woord voor de kerk. Hij had, geen woord voor de, hij had een woord voor de gemeente. Voor de, voor de gelovigen. Voor de oprechte joden. Bekeer je, bekeer je, bekeer je. Nu, 2000 jaar later, komt Yeshua terug. En welk, wat zal God voorafgaand aan zijn wederkomst sturen naar de gemeente? Johannes de Doper. Mijn vraag, wie is dan de Johannes de Doper in deze tijd? Het lichaam jongens, het lichaam van gelovigen, het, de gemeente, de gemeente, want het ambt is van aard gewijzigd, je hebt niet meer de profeet zoals Jezaja, Joël, Micha, Jeremia, het ambt is van aard gewijzigd nadat Yeshua naar de vader is gegaan en hij de heilige geest gegeven heeft aan ons. Nu is het lichaam van gelovigen profetisch, apostolisch. Maar ook de wachterstaak, de Johannes de Dopertaak, ligt bij de gemeente, jongens. Is dat wat ik vandaag hoor? Jij moet niet alles voorzeggen. Nou, het is voor mij geen lol meer. Ja, nee, goed geantwoord. En dat is toch te gek voor woorden, jongens. De Messias zijn voetstappen zijn te horen en er is niets van te vernemen. Een hele goede vriend van mij, een bekende voorganger. Ach Bart, de wederkomst van Jezus kan nog maar 500 jaar duren. Slaap zacht vriend. Als je dat niet in de gaten hebt, jongens, in wat voor tijd we vandaag leven... Waarin de tijd versnelt en wat God ook zei: ik zal het ter zijner tijd met haast vervullen. Kijk eens naar de islam, hoe die binnen dendert, jongens. Hoe die binnen dendert. In plaats dat de gemeente nou opspringt en zegt: In de naam van Yeshua, dit is er aan de hand: de afgod van dood en zijn naam is Allah. Onderken wie hij is. De tegenstander van de God van Abraham, Isaac en Jacob. De EO had nadat Van Gogh neergeknald is en door zijn keel doorgesneden. Ze hadden een, een, een, een, een dag van, van voorbeden, gebed en proclamatie kunnen organiseren in de Amsterdamse Arena en in de Rotterdamse Kuip. Heel Nederland. Dat is mobilisatie ook. En nu zullen we ons te weerstellen. Als zonen en dochters van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wat? Allah. Heftig, hè, jongens. Laat Mohammed maar, maar niet horen. Dan komt hij achter me aan met 70 maagden. En schoonmoeders, hè, vergis je niet. Maar jongens, zo ernstig is het. Zo ernstig is het. Wat was het, het geval toen, toen ik, ik werkte onder andere voor de EO, ik, ik had een zelfstandig televisieproductiebedrijf, ik maakte documentaires. Ze belegden een praatprogramma, nodigden een evenwichtig, evenwichtige gematigde moslim uit en een gematigde christen en we hadden een fijn gesprek. Dat noemt God, was u maar koud! Of was u maar heet, maar omdat u lauw bent. Hij werd er niet goed van. Hij werd er onpasselijk van. Dit is het christendom, jongens, waar wij, waar jullie in floreren. Dat is ook de reden dat de kerken leeglopen. Ook de charismatische. Denk nou niet van ik zit in de, ge... De charismatische lopen bijna voorop met hun zelfgenoegzaamheid. Daarom sluiten ze. En daarom schreeuwen we om manifestaties. Moord! Moord! Kijk eens waar dat toe geleid heeft jongens. Kijk eens naar Nederland vandaag. De opwekking is begonnen. De opwekking is begonnen. Heftige woorden, maar het moet jongens. Het moet. We moeten elkaar aankijken. We kunnen zo niet verder. Kerkklokken hebben we in torens gehangen. Weet je waarom die kerktoren daar hangen? Waarom die kerkklokken daar hangen? Dat is in de zesde eeuw ontstaan. Militaire basis, die hadden houten torens en daar construeerden ze klokken in. Mocht vijand komen, dan belden ze aan die klok. Dan hingen ze aan die klok en dan werden we gewaarschuwd. Dat was een wachtersbel. De kerk van die tijd dacht, hé, hey, dat is relevant. En zo zijn de kerktorens ontstaan. Dat is dus heel mooi, dat is een schitterend beeld. Maar tegenwoordig, als er predikanten bij mij op de muur komen, dan daag ik ze uit. Is het geen tijd dat u uw kerkklokken binnen in de kerk hangt? Want voor de wereld heeft u al lang geen boodschap meer. Misschien kunt u uw eigen kudde nog wakker maken. Echt waar jongens. Ja, Jan die lacht. Maar zo ernstig is het. We hebben geen boodschap meer, jongens. Dus zoeken we het in activiteiten en manifestaties. Activiteiten en manifestaties. Hoe kan het bestaan dat charismatische leiders... die pretenderen geestvervuld te zijn... niets met Israël hebben? Het zijn gek genoeg de reformatorische mensen die bij ons naar de muur komen. 80% van de mensen tot wie ik spreek ook in het land is reformatorisch ja. de geestvervulden hebben de geest ze vallen in de geest ze zingen in de geest straks geven ze de geest als ze niet oppassen en ik lach niet jongens ik lach niet de zelfgenoegzaamheid die je daar aantreft is dramatisch hoe kan je geestvervuld zijn en niet in de gaten hebben wat God doet in Israël op het ogenblik. Hoe kan je geest vervuld zijn en niet in de gaten hebben dat de vervallen hut van David wordt hersteld. Dat het Joodse volk terugkeert. Dat de voetstappen van de Messias hoorbaar zijn. Dat Jeruzalem weer een stad is. Dat er feesten worden gevierd. Hoe bestaat het? Hoe bestaat het in mijn tweede boek? Besteed ik een hoofdstuk aan mijn charismatische... Broeders en zusters, ik ben zelf, ik kom zelf uit die, uit die richting voor. En ze staan nu volledig, ze lopen achteraan de rij. Ze lopen achteraan in de rij. Daar moet echt iets gebeuren, jongens. En ik zeg dat omdat ik zelf uit die richting kom. Dus ik, ik ben gerechtigd, ik ben als kind, kom ik helemaal uit de charismatisch. Mijn vader was de secretaris van de osborn campagne die hier op het Mali-veld. Mijn eigen vader was daar de secretaris van. Vriend van Osborn. Dus ik ben helemaal ingebed in de charismatische beweging. En ik kan alleen maar zeggen, vader, het schaam, me. ik schaam. En natuurlijk omhels ik het goede, hè. Je begrijpt me wel, je verstaat me toch wel, hè. Ik omhels het goede, jongens. Maar dit is tijd om zaken te doen. Afa, de gemeente is de boodschapper van God. Dat gebeurt dus niet. Dat gebeurt dus niet. En daarom roept God... Uit elke gemeente, reformatorisch, Rooms-katholiek, charismatisch. Hij roept wachters, zoals jou en mij. Hij roept wachters, hij roept individuen. En samen zullen we een Gideonsbende vormen, die de wereld zal doen schudden. Mensen die niet meer zullen zwijgen. Mensen die gehoorzaam worden aan het woord, om Sion's wil zal ik niet zwijgen, om Jeruzalem's wil zal ik niet stil zijn. Op uw muur, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij die de Heer indachtig zijt, u die de Heer helpt herinneren aan, maschera aan het Hebreeuws, gun jezelf geen rust en gun hem geen rust. En wat doen we dus? We proclameren de beloftes die God voor Israël heeft, dat wil hij dus. En we herinneren hem aan die woorden, dat is exact wat hij daar zegt. Ik leg dat in mijn boek wat daarachter ligt, leg ik dat uit. Ik ga daar nu niet te diep op in, omdat ik zoveel met jullie wil delen, wat, wat gewoon krachtiger is. En ik ben straks weer weg, dus nu ben ik aan het stenen gooien, dat voel je wel aan. Om te redden, niet om mensen te blesseren, maar om je te ontwaken. Het is natuurlijk een drama, jongens, als ik hoor dat, er een, dat, dat mensen het hebben over... Droom je dromen. Er worden boekjes over geschreven. Droom je dromen. Droom maar, Laodicea. Droom je dromen. En dan kom ik en ik roep... Ontwaak uit je droom. Ontwaak uit je droom. Tijd om op te staan, gemeente. Zie je wat een conflict dat is? Dat zijn de uiterste... Droom je dromen. Ik zou je wat vertellen jongens. Als jij een droom droomt die je van God krijgt, doe je geen oog meer dicht. Dan heeft dat zo'n impact op je leven. Dat is levensveranderend. En daar heb je geen demagogische leider voor nodig die je daartoe aanspoort. God is soeverein. Hij zal je die droom geven ter bemoediging. Of tot, tot wat dan ook. Of als roep. Daar heb je geen boekjes voor nodig. Dat is typisch Laodiceaans. Mijn droom. En we plakken daar het etiketje van God aan. Failliet, lieve schatten. Ontwaak uit deze roze, charismatische voorspoedsdroom. Het schip waarop je vaart is een oorlogsschip. De strijd... Het is oorlog. Ik had in mijn boekje gezegd, er is een hevige strijd aan de gang. En een van mijn meelezers zei, Bart, dat zeg ik maar voor anderen. Het is geen hevige strijd. Het is oorlog. Oorlog op leven en dood. Want Satan weet, als Yeshua straks door die, duis, door die deur binnenkomt, dan is het einde. Oefening voor mij. Dus wat probeert Satan? Satan weet heel goed dat Yeshua niet terug in Urk. Zelfs niet in Katwijk, Jan. Yeshua komt terug in Jeruzalem. Hij komt niet op de Olijfberg. Hij komt niet terug naar de wereld, lieve schat. Hij wordt verenigd met zijn volk. De kerk zegt hij komt terug naar de wereld. Lees je Bijbel. Hij komt om weer verenigd te worden met de verloren schapen van het huis Israël. Yeshua maakt Aliyah. Maar wie maakt nog meer Alia? God. Van ver zal ik weer naar u toe komen Israël. Ik ben opgestaan om mij over Sion te ontfermen. Gods woorden. Ik keer mij weer naar u toe. Woorden van God. God gaat Alia maken. Dit speelt allemaal op het ogenblik. Dus wat probeert Satan nou te doen? Die probeert Jeruzalem kapot te maken. Op te delen. Door midden te knippen. Hij probeert dat te verhinderen, want hij weet als Yeshua terugkomt, ben ik weg. Dus hij probeert Israël te vernietigen. En daarom komen al die omringende volken op het ogenblik bij elkaar, jongens. Die onrust die je ziet in de omringende volken, zijn geen democratische vernieuwingen. Ontwaak! Dat is voorbereiding, toerusting voor de laatste slag tegen Israël. Het decadent leiderschap wordt ogenblik, op het ogenblik aan de kant geschoven. Mubarak, Gaddafi, Bashan Assad. En in Libanon zijn ze al zover. In Iran zijn ze al zover. Dit is er wat aan de hand is, jongens, in deze omringende volken. Lees de profeten. Letterlijk, de omringende volken. Die zullen proberen Israël te kelen. Dit, precies, Psalm 83. Dit is er wat er aan de hand is in de hemelse gewesten. Vandaag, lieve schat. Dus in elke kerk, in elke gemeente zou ik de dominee en de voorganger, gemeente dit speelt, dit is er aan de hand. Satans dagen zijn geteld en hij doet er alles aan om Israël te vernietigen. Om het herstel van de vervallen hut van David te blokkeren. Om Jeruzalem op te delen. En hij gebruikt de United Nations. Hij gebruikt de wereldraad van kerken. Hij gebruikt alles en iedereen, de religieuze instituten. Amerika zelfs, Europa, het kwartet. En wie staat erop en zegt amen, nooit niet. Het zal niet gebeuren. Jack vroeg, denk je dat de Palestijnen een eigen staat krijgen? Amen? Amen, nooit niet. Zolang er wachters op de muur zeggen, het zal niet gebeuren. Want niet de wil van de United Nonsense zal gebeuren... Maar de wil van God zal gebeuren. En dan tillen we het woord van God op. Vader, uw wil geschieden. Wij verzetten ons tegen de raad van de United Nations. In de naam van Yeshua. Niet in eigen kracht. Maar in Yeshua. Kwetsbaar. Knikkende knieën. Blauwe plekken, bloedneus. Blauw oog. Maar met Paulus, als ik zwak ben... En dat is de positie van een wachter. Het idiote doet zich voor, jongens. Het idiote doet zich voor dat Hassan, Hassan Nasrallah, dat is de leider van Hezbollah, een hele intellectuele man. Die was op televisie en die sprak de woorden. Hij is een heel aparte kerel, je kent hem wel. Hij heeft zo'n tulband, zwarte kleren en zo. Hij is niet echt blij, maar... Ja. Hij zegt, wij zullen deze oorlog tegen de Zionistische vijand... Het woord Israël komt nooit uit een Palestijnse mond. Nooit. Zionistische vijand. Staat trouwens in Psalm 83. De naam Israël zal niet meer worden genoemd door de vijand. Klopt, precies. De Zionistische vijand. Wij zullen hen vernietigen, want wij voeren een geestelijke strijd. In alle rust sprak hij deze woorden. De hele islamitische wereld, lieve broeders en zusters, is verenigd. Of het nou sunniten zijn of sijiten, ze moorden elkaar zelf uit, maar in één streven zijn ze één, de vernietiging van de Joodse staat. Klopt dat of niet? Oké, okay, nou, wij. nou wij. Wij hebben het woord van God. Wij kennen de profeten. Wij kennen het scenario. Wij weten wat er aan de hand is. Zijn wij verenigd? Zijn wij als een man, oké, okay, is dit wat de islam zegt? Dit is wat het woord van God zegt. Staat daar de gemeente als één bolwerk van kracht en overwinning tegenover de islamitische vijand? Integendeel. Onwetendheid volstrekt gigantisch. Als je weet dat predikanten geen één college krijgen op hun universiteit. Over de geestelijke betekenis van Israël in het meesterplan van God. Geen één college. En deze geachte heren moeten de kudde leiden in deze chaotische tijd. Klaar ben je. Klaar ben je. Daarom wijs ik je ook, net als Calvijn, op je persoonlijke autoriteit. Jij gaat de profeten lezen. In de naam van Yeshua. Je gaat ze lezen. En je vraagt om de gave van onderscheiding. Vader, help mij bij het lezen van de profeet, Zodat je weet hoe laat het is op het horloge van God. Want de kerk heeft niets in de gaten. Maar, maar, we weten dat God ook niet democratisch is. God bewerkt zijn plannen niet door een meerderheid van stemming. God bewerkt zijn plannen door een heilige rest. Daar zijn we weer, een overblijfsel. Door jou, zou ik willen zeggen. God wil namelijk de eer hebben van zijn overwinningsplan, maar niet buiten de mens om. Gideon is een goed voorbeeld. Maar Israël is door de hele geschiedenis een goed voorbeeld. God wil zijn overwinning door jou heen behalen. Lieve mensen. Als je dat gaat realiseren. Dan kan je niet meer stil zitten op je stoel. Dan roep je. Wanneer kan ik beginnen? Wanneer kan ik beginnen? Het boeiende is. We zijn net begonnen om te zeggen dat 2000 jaar lang heeft het volk geschreeuwd naar God. Waar bent u dan in God's naam? Waar was u dan in Auschwitz? Waar was u in de inquisitie? En het bleef doodstil. Maar na 1948 lees je in Psalm 102. Nu neig ik me weer naar het gebed van de ontheemden. Vanaf 1948 luistert God weer naar het gebed van zijn volk. Na 1948 heeft Israël geen oorlog meer verloren. Voor 1948 heeft Israël alles verloren. Na 1948 heeft Israël geen oorlog meer verloren. Kerk wordt wakker. God is opgestaan. Om zich over Sion te ontvermen. Vanaf nu luistert hij weer. En kijk eens wat er gebeurt jongens. Het Joodse volk hier terug. Gaat het zonder tranen? Nee. Deze wereld is een gebroken wereld. De aarde zucht. Ook in Israël. Denk aan alle zelfmoord. Er vallen slachtoffers. Maar er wordt geen oorlog meer verloren. Ook in de toekomst niet. Ik zal dat straks lezen. Mag ik nog even of niet? Of is het afgelopen? Je zegt het hè, als je zegt kapper nu, dan... gaat het licht uit. Oh, het licht gaat vanzelf uit jongen. Twaalf uur. uur moet je thuis zijn, anders laat je vrouw je er niet meer in. Tien uur komen de taxis, jongen, jongen. Als ze nou slim zijn, laten ze de meter lopen. Ik zei net, in de woestijn 31, Jeremia 31, 2, in de woestijn kreeg ik Israël lief, in de woestijn van de volken. He, dus in de woestijn van de volken, God had de, de joden naar de volken gestuurd. Het volk dat aan vernietiging ontkomen was. Ik ging hun voor en gaf hun vrede. En dan krijg je, van ver ben ik naar je toegekomen vrouwen Israël, ik heb je altijd lief gehad. Dus je leest dat God van ver weer terugkeert naar Israël. God maakt Alia. Prachtig, hè? Nou maak ik dat even inzichtelijk. God is 2000 jaar lang met ons bezig geweest. 2000 jaar lang was het Joodse volk verblind en was hij bij ons. Maar wat is er gebeurd? Nu is hij opgestaan... En hij keert zich weer naar Israël. Ik meen dat dat zelfs gebeurd is gedurende 9-11. Daarom dat wij verweest zijn. Waar is God? Waar is hij? De tijd van de heidenen zit erop. Stel je voor dat hij vertegenwoordigt de heiden. Dat kan. dat kan niet. Dat geeft niet. Maar even. Even een rollen naar nou, u. U bent ook Joods of niet? Nee. U bent even voor mij de heidenen. De mensen, dus niet de niet-Joden. Ik ben God. En ik zeg, lieverd, 2000 jaar lang ben ik bij jullie geweest. Ik ga weer terug naar waar ik eigenlijk vandaan kom. Want ik woon namelijk op de berg Sion. En we lazen net van ver ben ik weer naar u toegekomen, vrouwen Sion. Dus ik ga naar, naar vrouwen Sion. Dus ik ga naar vrouwen Sion. Het is een end. Dag vrouwen Sion. Hoe maakt u het? We hebben elkaar een tijd niet gezien. Maar na 2000 jaar kom ik weer bij u terug. Dit is wat er gebeurt. Wat gebeurt er dan met de heidenen als ik dat doe? Dus als God zegt: Van ver ben ik weer naar u toegekomen, vrouwen Sion. Wat gebeurt er dan met de heidenen? Die worden achtergelaten. Die worden achtergelaten. De tijd van de heidenen zit erop. Maar wat lezen we dan verder? In vers 6. De dag breekt aan dat in Ephraim de wachters op de bergen roepen. Wij zijn de wachters. Kom, laten we op weg gaan naar de Sion. Naar de Heer, onze God. Dus wat roepen wij? Kom, laten we op weg gaan naar Sion. Ga mee. Nee schat, we gaan sapen, Het is heel rustig. Dit is het jongens, we gaan samen op weg naar de Sion, naar de Heer, onze God. Dit is wat er gebeurt. Dus God is opgestaan om zich over Sion te ontfermen en wij gaan weg uit Rome. We gaan weg bij de kerstboom, we gaan weg bij de kerkvaders, we gaan terug naar de aardsvaders, we gaan terug naar Sion, naar de wortels, waar onze wortels liggen. Mag ik je voorstellen aan Sion? Geef hem maar even een knuffel. Ja. En blijf hier maar even zitten. En met deze Wauw, prachtig. Ga maar lekker zitten. Met andere woorden, lieve mensen. Gemeente, sta op. En we gaan van christelijk edom Rome terug. Naar waar we eigenlijk vandaan komen. Want onze wortels liggen niet in Rome, maar onze wortels liggen in Jacob, in Jeruzalem. Dit is in feite wat er op het ogenblik speelt. Wachters begrijpen dit. De kerk heeft hier geen idee van. Daarom spreek ik ook niet op zondag, ik heb het een paar keer gedaan en het is best leuk. Maar ik heb geen boodschap voor de kerk, jongens. Ik heb een boodschap voor de wachters. De heilige rest die de moed heeft om te zeggen, wauw, wacht eens, eventjes. Dit is stevige kost. Dit is stevige kost. En wat lezen we dan in Jesaja 54? Ik stop zo hoor. Maar het is heftig hè. Zeker als je dit voor het eerst hoort jongens. Zelfs als je het een paar keer gehoord hebt, kan het soms nog enorme... Veel emotie losmaken. Vers 7. Dan zegt God, ik heb je slechts een ogenblik verlaten. Kijk eens, God zelf geeft het toe. Israël, ik heb je slechts een ogenblik verlaten. Hoe lang duurde dat ogenblik? Twee dagen. Twee jaar. Maar met open armen zal ik je weer ontvangen. Wauw. Wij zijn ooggetuigen van dat moment. Ik verborg mijn gezicht voor jou, Israël, in laaiende toren, één ogenblik lang. En het Joodse volk maar schreeuwen, waar bent u dan toch, God? Maar met eeuwigdurende liefde, zegt: uh, uh, maar ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde, zegt de Heer die je vrijkoopt. Dit is voor mij als bij de vloed van Noach. Zoals ik heb gezworen dat dat water van Noach nooit meer de aarde, aarde zou overspoelen. Zo zweer ik dat mijn toorn jou niet meer treft. En dat ik je nooit meer bedreig. Moet je nagaan wat daar staat. Dit zijn dus de woorden waar we God aan herinneren. Dat snap je wel. Vader, we herinneren u aan het woord. Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen. En die gaan wijken en die gaan wankelen. Mijn liefde voor jou zal nooit meer wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar, zegt de Heer die zich over je ontfermt. Dit is het herstelplan van God. Hij zal zich weer over Israël ontfermen. En wij leven in die dagen. Ik denk dat ik toch stop. Ik zou zoveel, weet je, ik heb de neiging om door te praten. Dat doe ik niet nu. Ik zou uren met jullie willen praten. Alleen al over Israël als eerstgeboren zoon. Ik heb daar iets over geschreven. In mijn tweede boek werk ik dat uit. De kerk heeft geen idee. Wij denken aan de ene geboren zoon, Yeshua. Maar Israël wordt mijn eerstgeboren zoon genoemd. Kan je de enige zijn en niet de eerste? Uitgesloten. Als je de enige bent, ben je natuurlijk ook de eerste. Dus Yeshua, de enige geboren zoon, en Israël, de eerstgeboren zoon, zijn in wezen. We praten over dezelfde zoon, lieve mensen. En Rut snapte dat. Dus waar Yeshua schreeuwde, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Schreeuwde Israël, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waar Yeshua onschuldig leed leed Israël 2000 jaar lang onschuldig. Waar de joden misschien de beul werden van Yeshua, werden wij 2000 jaar lang de beul van de eerstgeboren zoon. Je voelt wel aan als ik hierover doorga, dat we hier om 11 uur nog staan. Maar dit is de grote verblinding die over ons ligt. Als je in Jezaja 25 leest over de verblinding, Jesaja 25 vers 6. Dit is de verblindheid die over ons ligt. Dus nee, niet alleen Israël zal zien wie ze doorstoken hebben op het moment dat hun hart vervuld wordt. Maar wij zullen zien wie wij doorstoken hebben 2000 jaar lang. Wauw. Wat een gehuil zal dat zijn. En dan kom je ook bij die interessante bijbeltekst. In, ik lees het voor, u hoeft het niet op te zoeken. Openbaring 1 vers 7. En die ontgaat ook de kerk ontgaan dergelijke teksten. Daarom lees ik hem toch voor. Hij komt te midden van de wolken. En dan zal iedereen hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Dus niet alleen de joden degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Wat een ander verhaal. Wij leggen dat altijd bij de Joden hier. Lees Openbaring 1 vers 7. Ook degenen die hem doorstoken hebben, maar alle volken zullen over hem weeklagen. Als je dan Zacharia 12 even, Zacharia 12 lees het maar eens na in je eigen vertaling, dan zul je hetzelfde tegenkomen. Daar staat die beroemde tekst. Ik lees het uit de, uit de MBV. Op die dag zal ik alles in het werk stellen om de volken uit te roeien die Jeruzalem belagen. Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich opnieuw naar mij wenden en over mij die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een Enig kind, onthoud dat woordje enig. Hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een oudste zoon. Enig oudste. Enig Yeshua, oudste Israël. Nogmaals, de verleiding is groot om jullie bij de hand te nemen. Maar dit is de verblindheid die over de volken ligt. We hebben Israël links laten liggen. We hebben Hitler zijn gang laten gaan. We hebben zelf door de kruistochten de joden uitgemoord. Inquisitie, pogroms, maar ook de vervangingsleer. En natuurlijk nog steeds onze aanmatigende zelfgenoegzame preken. Het is een drama van de eerste orde. Dus een wachter zegt, schaamte bedekt mijn gezicht. We beginnen op de grond, elke dag weer. Degenen die met ons meewandelen weten dat elke dag weer vader schaamte bedekt ons gezicht. Nooit zullen we zeggen vergeef hen. Altijd zullen we zeggen vergeef ons. Dat zal het kenmerk zijn het verschil tussen de massa en de heilige, de, de geroepene. En daarna gaan we op de muren en we zeggen vader we herinneren u aan uw woord. En zoals we weten dat door de gemeente... De wijsheid van God in al haar schakeringen bekend wordt gemaakt aan de heersers en overheden in de onzienlijke wereld. Interessante tekst. Waar staat hij? Zo zal nu door de gemeente... De wijsheid van God in al haar schakeringen, al die profeten, al die voorzeggingen. Bekend worden gemaakt aan de vorsten en heersers in de hemelse gewestenkerk. Het staat er echt jongens. Efeze. Echt waar? 3 vers 10. De opdracht voor de gemeente. En we weten echt niet waar dat staat. De opdracht. Opdracht. Het is net alsof ze zegt, jij gaat nu naar Utrecht, je gaat naar die winkel en je koopt die auto. En het is net alsof we dat dan niet weten. We gaan naar Utrecht, maar we weten eigenlijk niet wat we moeten doen. Zo krachtig is het. Het was de bedoeling dat wij als gemeente onze plek in de onzienlijke wereld zouden innemen... en het woord van God proclameren bij dag en bij nacht... En niet op die ene vermalen dijde Israël zondag per jaar voor heaven's sake. Ik zal het je eerlijk vertellen. Afschaffen die handel. Wat? Jij bent toch wachter op de muur? Jij moet toch dolblij zijn dat we één Israël zondag per jaar hebben in de gemeente? Alsof je in een restaurant heerlijk eet. Muziek, dans, cabaret. En je geeft de ober na afloop vijf cent. Dat is de ene Israëlzondag per jaar, lieve mensen. We proberen God af te schrijven met een fooi. Was u maar koud of was u maar heet. Maar omdat u lauw bent, spuug ik u uit. Die ene Israëlzondag, jongens, is een voorbeeld par excellence van lauwheid. Want God zegt, elke dag, elke nacht zul je niet zwijgen. De hele dag door in het Hebreeuws, de hele nacht door in het Hebreeuws. Dat was de opdracht van God. Ja, ik kan het niet laten, jongens. Ik kan het niet laten. Ik kan het niet laten. Ik was met joken. Ik was, ik was heel christelijk opgevoed. Ik mocht niet op dansles. Ik, mocht niet op de kunst. ik kon goed tekenen. Maar ik mocht niet op de kunstacademie. Dit is allemaal van de Satan. Van de duivel. Schatten, mijn ouders Ze zijn alle twee nu aan het dansen in de hemel. Oh nee, ja, maar ze dansen nu wel. Ja, ja. En ik werd verliefd op deze zwarte, schone. Moest niks van God hebben... Helemaal niks. Beetje joods natuurlijk ook, hè. En wat gebeurt er, zegt ze, kwam tot geloof. Maar ik wou natuurlijk niet laten merken dat ik helemaal een, ja, een, een, niks gewend was, weet je. Dus wij gingen uit naar de discotheek. In de buurt, weet je, grote discotheek. Dus ik, net doen alsof dat, ja, dat deed ik elke dag. Ik was nog nooit in de discotheek. Ik wist, niet, ik wist niet eens hoe het eruit zag, jongens. Maar ik naar die discotheek met Joke, heel achterloos. Zo, oh, hier moeten we zijn. En voor die discotheek stond zo'n klerenkast, drie keer zo breed als ik, weet je Ik dacht, durf ik daar langs? Maar dat bleek de gewoonte te zijn, dat je daar gewoon veilig langs kon komen. Dus ik loop zo achterloos met joken en we hebben een hele gezellige avond. Ik, een biertje, weet je, een bier. Maar na afloop dacht ik, je geeft natuurlijk zo'n klerenkast een fooi, weet je wel. Dus ik zo nonchalant met joken aan mijn arm, weet je, naar buiten lopen. En ik pak een kwartje. En ik geef dat zo achterloos aan die klerenkast, alsjeblieft. En toen hoorde ik me, Jochie, koop daar maar een ijsje voor. <racht> oh, dat ging ik dat je ook. Dat je nog met me, nog met me bent. <racht> maar dat is die ene Israël jongens. Koop daar maar een ijsje voor, dominee. Want God zegt iets heel anders. Om Sion's wil zul je niet zwijgen. Om Jeruzalems wil zul je niet stil zijn. En dat noemen wij geestelijk zaken doen. We gaan uit een ander vaatje tappen. Hier hou ik het bij deze ochtend. Deze avond bedoel ik. We gaan proclameren jongens. Ik zou jullie vragen om uit je stoel te willen komen en naar mij toe te komen. Leuk hè? Juist om op te staan, maak je een gebaar. Dus ik vind het heel belangrijk dat je opstaat en hierheen komt. Juist om een teken, een symbool. En kom maar ongemakkelijk bij mij staan. Ongemakkelijk dichtbij. Gerard, mag ik je even een knuffel geven? Even hem een knuffel geven. Kom hier stijgen, jongens. Kom maar hier lekker voor staan. Kom, kom maar lekker hier voor Hé, hey, apart hè hey, jongens. En weet je, ik begrijp het natuurlijk heel goed. Als je dit voor het eerst hoort, dan denk je, mijn hemel zeg. Het is niet religieus correct. Kom maar lekker naar voren jongens. Kom, kom, maar, kom maar dichterbij, zodat mensen aan kunnen vullen. Je mag ook op het podium staan trouwens. Dus je kan ook op het podium staan. Want ik wil dat de mensen die achteraan staan erbij zijn. Dus ja, precies. Als je dit lastig vindt, en, dat vindt, en sommigen lastig, bewaar de woorden in je hart. Bewaar de woorden in je hart. Net als Mirjam, nee, haar Griekse naam is Maria. Toen ze hoorde dat Yeshua, zijn Griekse naam is Jezus. Toen ze hoorde dat ze een babytje zou krijgen, vond ze dat schokkend. Schokkend, zoals maag. Kom maar dichterbij jongens even, want echt waar, echt waar. Doe maar, kom maar, kom maar hier. Hoeft, ik bijt echt niet, ik sla ze nu en dan, maar ik schop. Kom maar, kom maar ongemakkelijk dichtbij. Of duw maar anderen naar voren. Hé hey, kerel. En dan staat er, ze bewaarde de woorden in haar hart. Datzelfde zeg ik tegen jou vanavond. Sommige dingen zijn schokkend. Bewaar de woorden in je hart. Toetsen. Niet aan je eigen mening. Ik fluister het even, want wat is jouw mening waard? We geven het toch geen stuiver voor elkaars mening. Het woord van God, jongen. Het woord van God. En als we iets nodig hebben vandaag jongens. Is het waar de, de wijze maagden hun kruik mee vulden. Olie. En mijn vader riep me bij zich op kantoor. Toen ik een, jong, een jongen was. En wij werden opgevoed met de Bijbel. En toen zei hij, Bart Jan, als jij volwassen bent, dan heb je niet genoeg aan deze Bijbel. Ik was geschokt. Hij zegt dan zullen er zoveel wind van leer zijn, ideeën, hypes, het woord hype bestond toen nog niet, gedachtes, sectes, manifestaties, ideeën, leringen, alle gebaseerd op deze Bijbel. Maar dan zul je de heilige geest van onderscheiding moeten hebben. En ik wist niet precies wat dat was. joh. Ik was jong. Maar ik heb die woorden in mijn hart bewaard. Nu ben ik volwassen. En nu begrijp ik dat dat het verschil maakt. Heel veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. En daarom zal ik ook bidden voor de gave van onderscheiding. En ik kan je alleen maar zeggen, hou je kruikje maar Open en vol. En wees vervuld van de heilige geest. Met name de geest van onderscheiding. Opdat je weet hoe laat het is op Gods horloge. En op welke pagina zijn boek open ligt. Want de chaos zal toenemen. De chaos zal compleet worden. Maar als je een zoon en een dochter van de vader bent. Zal rust jouw leven kenmerken. Zal vreugde jouw leven kenmerken. Kenmerken. Zal Shalom jouw deel zijn? Dus vrees niet. We gaan nu iets proclameren, nogmaals, dat doen we niet zomaar. Een, het is niet zomaar een aantal teksten die we voorlezen voor de grap. We nemen die plek in, in de onzienlijke wereld. Ja, maar dat kan ik toch niet? Wie, weet je wat ik allemaal uitgespookt heb? Ja, jongens, we staan hier allemaal met knikkende knieën. Niemand staat hier zelf genoegzaam. Maar we erkennen wel dat Yeshua. De prijs heeft behaald. We zijn door hem verzoend. Gereinigd door het bloed van Yeshua. En zo kijken we naar elkaar. Zo hebben we elkaar lief. Zo omhelzen we elkaar. En zo zullen we de volgende woorden proclameren. Ik proclameer uit Sophania 3. Dat doen we al vijf jaar. Maar het is zo'n krachtige proclamatie voor Jeruzalem. En ik zou je willen vragen om dat krachtig na mij te proclameren. En tijdens deze tour zeg ik meestal, je weet dat er op het tempelplein dat die moskee staat met die gouden koepel. De Omar moskee. Die zal hoogst verschijnen in elkaar kletteren als wij klaar zijn met proclameren. Dus als je morgen op het nieuws hoort dat er iets vreemds is voorgevallen op het tempelplein. Dan weten wij hoe het komt. Ik weet niet of ze jullie geloven, maar wij weten het. Jubel, vrouwen Sion! Jubel, vrouw Sion! Zing van vreugde, Israël! Zing van vreugde, Israël! Jij met heel je hart, vrouwen Jeruzalem! Jij met heel je hart, vrouwen Jeruzalem! De Heer heeft het vonnis over jou te niet gedaan. De Heer heeft het vonnis over jou te niet gedaan. En je vijand verdreven. En je vijand verdreven. De Heer, de koning van Israël is in je midden. Je hebt, geen kwaad meer te je hebt geen kwaad meer te vrezen. Op deze dag zullen we tegen Jeruzalem zeggen. Op deze dag zullen we tegen Jeruzalem zeggen. Wees niet bang, Sion. Laten moet niet zinken. Moet niet zinken. De, Heer God zal in zijn. de Heer je God zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal, vol zijn. hij zal vol blijdschap zijn. Verheugd over jou. Verheugd over jou. In zijn liefde zal hij zwijgen. In zijn liefde zal hij zwijgen. In zijn vreugde zal hij over je jubelen. In zijn vreugde zal hij over je jubelen. Over je jubelen. Nee! Nee! Nee! Alle treurende zal ik bijeenbrengen. brengen. Alle treurende zal ik. Verzamelen wie, Verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken. Hun vernedering drukte zwaar op de stad. Hun zwaar op de, stad. de kreupelen zal ik redden. De, de verstoorden bijeenbrengen. En hen die in de hele wereld werden veracht. Zal ik met eer en roem overladen. Zal ik met eer en roem in deze, tijd breng ik jullie terug. In deze tijd breng ik jullie terug. Ik zal jullie verzamelen. Ik zal jullie verzamelen. Je zult met eer en roem overladen, overladen worden. Door alle volk op aarde. Door alle volk op aarde. Zelfs het Nederlandse volk. Zelfs het Nederlandse volk. Met eigen ogen zullen jullie zien. Met eigen ogen zullen jullie zien. Hoe ik je lot. Ten goede keer. Doe ik ten goede keer. Zegt de Heer. Zegt de Heer. Vader. Vader. Hier staan we. Hier staan we. Uw zoon, en uw uw zoon en uw dochter. We hebben u lief, Vader. We erkennen dat u de God van Abraham, Isaac, Isaac en Jacob bent. Vader in opdracht aan uw woord. Willen we u herinneren, u herinneren aan deze woorden? Wilt u deze woorden met spoed vervullen? Met spoed vervullen. Bidden, we? bidden we. In de naam van Yeshua. In de naam van Yeshua. Amen. Amen. Vader, en zo wil ik bidden voor deze kostbare zonen en dochters die hier staan. Ze hebben het uitgehouden hier deze avond. Vader, u kent ons. U kent onze Hartenroep. Al is het gereduceerd tot een fluisterende, gesmoorde, door tranen gemengde fluistering. Maar ook de schreeuw die opklinkt uit ons hart. Vader, ik bid als wachter op de muren van Jeruzalem dat u elke fluistering, schreeuw, kortom elke hartenroep beantwoordt. Voor deze zoon, deze dochter. Ten tweede bid ik dat elke zoon, elke dochter die hier staat, tot zijn en haar bestemming komt. Amen. En elk woord wat jou ertoe belemmert om daar te komen, kan een vloek zijn. Kan een, een negatief woord zijn, een beperkend woord uitgesproken over jou, misschien al voor je geboorte zelfs. Dat een jongetje moeten zijn, dat een meisje moeten zijn. Enzovoort, enzovoort. Als dat jou, jou belemmert om tot je bestemming te komen, dan verbreek ik in de naam van Yeshua deze negatieve woorden. In de naam van Yeshua. Amen. En ik spreek woorden van leven over jou uit. Amen. Sta op uit de dood. En leef. Kom tot je bestemming. Als er tranen zijn waar geen mens meer bij kan. En die zijn er. Tranen die je helemaal voor jezelf moet houden. Maar die je ervan weerhouden om tot je bestemming te komen. En daar gaat het om. Vader, droog die tranen. Ook een diepe, diepe, diepe pijn jongens. Bijna een geheim. Waar geen mens van weet. Waar geen mens bij kan komen. Maar het belemmert je om te worden wie je bent. Om tot je bestemming te komen. Vader, raak die pijn aan. Genees die pijn. Giet uw olie in die pijn. Opdat het geneest. En de weg naar je bestemming ligt. Door tranen heen. Door geschreeuw heen. Maar tot je bestemming. En degene die echt voelen, ik ben wachter. Ik weet het. Wil ik je alleen maar zeggen... Vergeef. Vergeef die idioot. Vergeef die geliefde. Vergeef. Al sta je nog zo in je recht. Dat is juist een kenmerk van vergeving, dat jij in je recht staat. Vergeef opdat de weg vrij is. En beleid je schuld. Wees de minste. Waarom leidt gij niet liever onrecht? vergeef en beleid ik zou jullie vragen om je handen te openen en dan bidden we voor de gave van onderscheiding vader we hebben gesproken het waren heftige woorden ik geef ze ook weer terug aan u ik ben alleen maar een roeper heer wilt u tot uw doel komen met uw woord heer we hebben gebeden dat we als we iets nodig hebben, Heer, is het de gave van onderscheiding. Uw heilige geest. En u heeft gezegd, ik ga naar de vader. Maar ik zal u de geest geven. Mijn heilige geest. Heer, vul ons met uw heilige geest. Wij willen die wijze maagden zijn, vader. Misschien dwaas voor de wereld. Heer, maar hier is onze kruik. Vul hem met olie, vader. Vul hem met olie, vader. En met name... Vul, geef ons ook de gave van onderscheiding, vader. Zodat we een vertrouwde omgang met u zullen hebben. En dat we weten hoe laat het is. Dat we weten waar we links moeten, rechts moeten, stoppen, versnellen. Vul ons zo, vader, met uw Heilige Geest. In de naam van Yeshua. Je verregega Adonai we Yishmerecha. Ja, Er Adonai panafelecha we Adonai we shalom. En omdat we geënt zijn op die edele olijfboom, mogen we ons koesteren in diezelfde Aaronitische zegen. Zo, de Heer zegen jullie en hij behoeden jullie. Hij keert zijn gelaat naar jullie toe en hij zei jullie genade. Hij keert zich helemaal naar jullie in vol ornaat. En ik geef jullie shalom. Amen.